FIFA-baas Blatter noemt Eusebio een voorbeeld voor de voetbalsport... een wandelende reclamezuil. Portugese topspelers, onder wie Louis Figo en Cristiano Ronaldo... noemen Eusebio de koning van het Portugese voetbal. En de Duitse voetbalicoon Frans Beckenbauer... zegt dat hij afscheid heeft moeten nemen van een vriend... en een van de grootste voetballers aller tijden. In Portugal is in verband met het overlijden van Eusebio... drie dagen van nationale rouw afgekondigd.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 De Amerikaanse regering steunt Irak bij de strijd tegen militanten in het westen van het land, maar stuurt niet opnieuw troepen naar het land, zegt minister Kerry. De Amerikanen maken zich grote zorgen over de militante beweging die in West-Irak de steden Fallujah en Ramadi heeft ingenomen. De VS heeft contact met de Iraakse regering en met stamhoofden over het terugdringen van de militanten, zei Kerry. In de Brabantse Groeningen is een jongen van 14 aangehouden voor joyriding. Hij had de auto van kennissen van zijn ouders meegenomen. Agenten hielden hem aan toen hij zonder brandstof in de berm stond. Het weer dan, komende uren geregeld zon. Het is zo'n 8 graden. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond gaat het dan regenen. Morgen een stuk zachter, maximaal 12 graden wordt het. Maar wel bewolkt en in het Zuidoosten regenachtig. Dit was het NOS Journal. Ah, en we hebben even keesinformatie. informatie. Het is druk, op weg naar de Rotterdamse Kuip voor Feyenoord Excelsior... en staat 4 kilometer op de parallelbaan... tussen knooppunt de plein en Rotterdam-Feyenoord. 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Dan verkoop je toch gewoon de boot. Dat, dat je nog niet De tentoonstelling in de beurs van Berlage in Amsterdam.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 Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, deze uitzending staat voor een belangrijk deel in het teken van afscheid. De voetbalwereld zegt vaarwel tegen een van de grote namen in haar geschiedenis... Eusebio, de zwarte parel van Mozambique. Hij is overleden. Zometeen praten we over de man die Portugal in vervoering bracht, onder meer door de Europa Cup 1 te winnen. Het peloton van de marathonschaatsers eert vanmiddag... tijdens het Nederlands kampioenschap in Dronten... de zes dagen geleden overleden Sjoerd Huisman... een van de meest opvallende en getalenteerde rijders van de laatste jaren. En van een heel andere orde afscheid... beachvolleyballer Richard Schuil neemt afscheid van zijn sport... bij het NK Beach Indoor in Aalsmeer. En verder in deze uitzending WK kwalificatie handbal tussen Nederland en België, WK kwalificatie volleybal tussen Nederland en Cyprus. We zijn bij de basketbalcompetitie topper tussen Zwolle en Groningen, nummer 2 tegen nummer 1 en aandacht ook voor bobsleeën, shorttrack en veldrijden. or manoeuvres in the dark met Forever Live and Die. Het is zo'n gevleugelde term. Een van de beste voetballers ooit. Vandaag is er één overleden. Eusebio, Portugees. Geboren in de Portugese kolonie Mozambique. Hij is aan een hartstilstand bezweken. Hij was 71 jaar. Eusebio schitterde in de jaren 60 en 70 voor Benfica. Won de voorloper van de Champions League. De Europa Cup 1 won veel landstitels. Met topscorer van het WK voetbal in 1966. Waarop Portugal derde werd. En hij werd in 1965 verkozen tot Europees voetballer van het jaar. Voetbalcommentator Eddie Poelman. Goedemiddag. Hi Henry. Ja, voor iedereen onder de veertig is dit uh, zo'n lijstje uit de geschiedenisboeken. Uh, ik bijvoorbeeld ken Eusebio niet van echt zelf hebben zien voetballen. Wat maakte hem zo goed? Uh, wat hem goed maakte was uh, dat hij compleet was. Uh, zeker in die periode. Hij was uh, sterk, hij was uh, snel en, uh, en hij was uh, koolbloedig en efficiënt. En dat typeerde ook zijn spel? Of was er nog iets heel specifiek aan hem? Had hij een speciale stil? Maakte hij altijd dezelfde doelpunten? Nou, niet altijd dezelfde doelpunten, want hij was, was in dat opzicht ook veelzijdig. En, uh, uh, uh, hij, hij was uh, compleet. En uh, daarbij was hij, behalve binnen het veld, was hij ook uh, buiten het veld uh, bijzonder uh, geliefd en beminnelijk. En hoe belangrijk was hij voor zijn land? Want we hoorden net al in het journaal dat er nu drie dagen nationale rouw zijn afgekondigd. Uh, dat kunnen wij ons niet voorstellen, denk ik, uh, Nee, als misschien als uh, uh, Johan Cruijff, uh, Als ja. Johan Cruijff komt te overlijden, Het geen Godverhoede uiteraard, ja. of van hem. Uh, daarmee is het uh, minimaal vergelijkbaar. Ja, maar zit dat zo diep in dat land, in Portugal? Dat zit, ja, dat zit tamelijk uh, diep in het land, maar dat komt ook omdat, uh, behalve dat hij beminnelijk was, uh, was Eusebio ook uh, heel erg uh, trouw. Hij was trouw aan Mavica en hij was trouw uit Portugal, hoewel hij afkomstig was. Dat zei je al, uit, uh, uit Mozambique, een van de, van de koloniën. Maar uh, voor, voor zijn land uh, in, uh, op 2 WK66 in Engeland uh, was hij van groot belang. Er is die historische wedstrijd tegen Noord-Korea, waarin uh, Portugal met uh, 3-0 achter kwam. En dankzij de CBO toch verder kwam. Er is de halve finale, maar... Dat toernooi moest in 1966 door het thuisland Engeland geworden, gewonnen worden. Vraag het maar ook aan bij aan trouwens yeah. In de finale. Onderkant dus, hè? Uh, ja. Uh, en uh, Eusebio was daar ook uh, met Portugal een, een van de slachtoffers van. Want uh, er is uh, ook rond die halve finale... Uh, wat ik mij uit de overlevering herinner. Want ik was er toen nog niet zelf bij uiteraard. Uh, een heleboel uh, gemanipuleerd. En uh, Eusebio was min of meer toch de man van dat WK. Als topscorer. En, en vanwege die wedstrijd, ja. Uh, wat staat jou nog meer van hem bij... uit zijn carrière? Bijvoorbeeld ook... die Europa Cup 1 finale in 1962? Ja, uh, die was... in het Stadion uh, om te beginnen. Uh, Leo Horn was... de scheidsrechter. Dat, uh, uh, en uh, Real Madrid... was de tegenstander. Real Madrid was... de vaste winnaar van, uh, van de... Europa Cup voor landskampioenen in die periode. Want... Uh, in die uh, jaren uh, 50 en uh, eerste helft 60 jaren. werd dat toernooi georganiseerd. en er werden een heleboel wedstrijden gespeeld. en uiteindelijk ging uh, Real Madrid uh, met de Europacup aan de haal. En uh, in die wedstrijd, in 62. ik heb hem een, een aantal jaren geleden nog eens teruggezien. op een tele-recording. met ja. Ad van Hemmenes als, uh, als commentator. en als je daar ziet hoe CBO daar. Domineert tegen Real Madrid, dat met Puskas en die Stefano en Gento... en noem ze allemaal maar op. Hoe die, hoe die daar domineerde en die wedstrijd eigenlijk naar, naar Benfica toetrok... dat is voor, zeker voor die periode heel indrukwekkend geweest. Heeft hij uiteindelijk uit zijn carrière gehaald wat erin zat? Want dat hij, was, uh, hij was uit de tijd dat de echte grote topspelers... in tegenstelling tot nu uh, lang trouw bleven aan één club... Hij is eigenlijk altijd trouw gebleven aan Benfica. Daarna nog even naar Amerika gegaan. voor uh, wat afbouwjaren. Heeft hij het maximale eruit gehaald? Uh, ja, dat denk ik wel. Kijk, het was nog niet de periode. dat er uh, olie-shikes met uh, nee. gigantische aanbiedingen kwamen. Maar hij zal ongetwijfeld wel de gelegenheid gehad hebben. om. Uh, om Benfica te verlaten en bij een andere club in een uh, iets prominenter voetballand. Engeland of Italië denk ik uh, te gaan voetballen. Maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij, uh, hij is echt een ambassadeur geweest. Uh, representatief. Uh, ook na zijn carrière. Ja, jij zegt hij heeft inderdaad wat uitgebold nog in Amerika geloof ik. Maar uh, uh, verder is hij alleen maar Benfica geweest. Is hij Benfica altijd trouw geweest. Hij, uh, hij was... Enige tijd, zoals Beckenbauer dat bij, bij Bayern München was, uh, gebombardeerd als toekomstig trainer. Maar daar had hij, had hij de inhoud niet voor. En ik denk dat hij op zich ook... Uh... En wel beminnelijk was, maar niet, niet al te, nou, zeg maar niet al te slim. Uh, een hele, hele brave man. En, uh, in een heleboel opzichten is hij eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met Pelé. Ook, uh, ook uit die periode in de, de, rond de 1960-jaren. Uh, er waren niet veel gekleurde voetballers uh, in Europa. En Eusebio was echt een, een fenomeen in, uh, in dat opzicht ook. En zoals Pelé de ambassadeur van Brazilië geweest is... is uh, uh, Eusebio altijd uh, wel de ambassadeur van Portugal en van Mefica geweest. Ja, en is hij dat dan na zijn voetbalcarrière vooral ceremonieel geweest. Eind jaren zeventig is hij gestopt. En dan daarna. Uh, ja, daarna is hij dat vooral ceremonieel geweest. En dat heeft hij zich ook laten aanleunen. Waarschijnlijk uh, goed geadviseerd. Maar welke club uh, houdt een speler zo in ere en welke speler houdt een club zo in ere? Dat is een, uh, een bijzondere omstandigheid. En uh, dat is voor beide partijen goed uitgepakt. Hij kon in de eindfase nauwelijks meer voetballen. Ik geloof een knieblessure. En in de laatste jaren werd zijn gezondheid uh, steeds zwakker. Ja. Gary Lineker zegt vandaag in een reactie: He is one of the greatest of his generation. Frans Beckenbauer zegt: He is one of the greatest football players ever. Wie zit er wat jou betreft het dichtste bij? Mm, ik denk uh, Lineker. Want je mag appelen niet met peren vergelijken? Vroeger niet so, met nu? Of, nou, zo, zo of is hij is, niet zo goed ik, als hij uh, soms wordt voorgespiegeld? Uh, hij was in die periode was hij, was hij heel goed, maar je kan bepaalde periodes en ontwikkelingen in, uh, in, in welke sport dan ook, trouwens, niet vergelijken. Nee. En dus moeten we het maar houden op een van de beste ooit in zijn generatie. Uh, ja. Uh, Dat klinkt een beetje wat, raar, natuurlijk. Wat op zich een, maar... een, ja, een, een ja. beetje interne tegenspraak is, ja. maar uh, ik begrijp wat je bedoelt. Oké. Okay. Eddie Poelman, dankjewel.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 Kendrick met kaps. In Sittard wordt op dit moment gehandbald in de WK-kwalificatiereeks... tussen Nederland en België. Een paar dagen geleden verloor Nederland nog van België met 28-22. En dus, Richard van der Made, het moet, hè? Ja, als Nederland nog iets wil, zal het vanmiddag hier in Zuid-Limburg in Sittard in een gloednieuwe hal, de Fitlandhal, zal het moeten gebeuren. Een nederlaag tegen de Belgen opnieuw, dat zal betekenen uitschakeling voor de ploeg van de bondscoaches Joop Wiegen en Mark Smets. Maar Nederland is goed begonnen in de eerste tien minuten. Het staat 6-4 op dit moment voor het Nederlands team dat nu weer in de aanval richting het doel gaat van de Belgen. Met Minema. de paas van Van Dam naar de cirkel. Dat mislukt. België zit ertussen. En dan is het altijd oppassen voor de snelle breakout. België speelt het slim uit. En daar is de goal. Nee, de bal gaat op de paal. Het is een leuke wedstrijd tot nu toe om naar te kijken. Er zit veel snelheid in. En Nederland speelt in elk geval in die eerste 10 minuten... al een stuk beter dan afgelopen week. Nu een strafworp na een goede actie van Jasper Adams... die vanmiddag op de linkerhoek speelt. En dus mag Nederland nu een 7 meter gaan nemen... na een overtreding van een van de... Belgen. Ja, afgelopen donderdag inderdaad geen beste wedstrijd. Nederland speelde mat. Veel technische fouten ook. Opvallend veel kansen gemist. En nu, halverwege deze pool, is het dus voor Nederland alles of niets om nog bij te blijven. Het doelpunt wordt gemaakt nu door Nick Verjans Vanaf 7 meter, de aanvoerder ook van het Nederlands team. En zo staat het na 11,5 minuut 7 tegen 4. Heel even kijken nog naar de pool. Daar leidt Israël met 4 punten. België heeft er ook 4. Gevolgd door Nederland. Nederland en Griekenland 2. Alles is dus uh, duidelijk dat het vanavond uh, moet gebeuren... hier in Zuid-Limburg voor Nederland. Maar de dekking staat in elk geval goed in de eerste 12 minuten. En vanuit daar kun je lekker handballen. Het publiek zit er ook bovenop, is enthousiast. En dus zou dit wel eens een uh, prima wedstrijd... van de Nederlandse handballers kunnen worden. Het is nog lang, maar Nederland is in elk geval goed gestart. Op de Nederlandse kampioenschappen Shorttrack in Amsterdam... heeft de regerend Europees kampioen Freek van der Wart... de 500 meter gewonnen. Maar nadat hij juichend over de streep kwam, viel Van de Wart... en kwam daarna ook nog even in aanraking met Chinky Knecht... die hij niet meer uh, kon, uit, hij kon niet meer uitwijken. Rutger Hekman in gesprek nu met Van der Wart. Belangrijke man ook voor de Olympische relayploeg... die zich niet alles meer voor de geest kon halen. Ik heb geen idee wat er gebeurde, maar ineens... pas, uh, lag ik op het ijs en uh, het schouder uit de kom. Ja, want je viel en daarna kwam je nog in aanraking met Shinky Knecht. Maar uh, waar komt die uh, schouder uit de kom nou vandaan? De eerste val of de tweede val? Uh, ja, de eerste val. Was, dat, uh, toen voelde ik het meteen al dat hij uit de kom was. En, uh, ik heb het nog nooit gehad, dus het is heel nieuw voor mij. Maar uh, als reflex, als shorttrekker, lig ik op de rechterhand op de grond. En dat is dan het eerste wat ik doe, is opstaan. En dan toen kwam Shinky er ook nog tegenaan. Dus dat was eigenlijk wel grappig, vond ik. Maar uh, toen voelde ik al wel, ik moet even naar een uh, dokter of een visio. Ja, hier je staat nu te lachen tegenover mij, maar het NK is wel uh, over. Ja, NK is over. En uh, het is ontzettend stom, ontzettend balen. Uh, ja, ik, ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor, maar uh, ja. Wat betekent dit voor de rest van het seizoen? Oh, weet ik niet. Ik ga ervan uit dat ik gewoon woensdag weer het ijs op kan om te, om te trainen. En uh, gewoon uh, goed mijn best kan doen. Morgen controleren nog even in het ziekenhuis of er niks kapot is. En dan uh, ja, ga ik er gewoon vanuit dat het gewoon goed is het voelt ook niet heel slecht, alleen al die, al die banden en al die spieren die zijn er gewoon even op rek geweest. En uh, ja, dat begint nu gewoon te zeuren en vervelend te doen. En dan is het, het is veiliger voor mij om nu niet te rijden, omdat het risico op een stel dat ik nog de boarding in ga of toch uh, iets gebeurt, dat, uh, dan ben ik veel verder vanuit dan dat ik nu stop. Ja, want ik sprak net uh, bondscoach Jeroen Otter boven even. Die zei, ja, dit is weer uh, vervelend voor de relayploeg. Eerst Shinky met zijn knie, toen Daan met zijn virus en nu jij met je schouder. Maak jij je ook al zorgen voor die relay? Ik maak me er niet zoveel zorgen om, hoor, nee. Ja, ik ben heel positief ingesteld en ik, ik heb zo'n gevoel dat het, dat het niet heel lang gaat duren. En uh, ja, nu moet ik het weer uh, goed bij gaan trainen. En dan, uh, ja, ik ga er gewoon vanuit dat ik gewoon normaal kan duwen ook in trainingen en dat er niks aan de hand is. Je bent in ieder geval Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. Ja, dat wel. En daarna... Die, gingen, die 500 meters gingen ook nog best wel goed. En daar was ik best wel op gebrand, dat ik die uh, goed wilde rijden. 41-4 hier in Amsterdam, dat is hard. En uh, ja, op, in die finale wilde ik ze gewoon allemaal achter me houden. Die was niet heel hard en die re reek ik bewust niet hard door. En gewoon zorgen dat, dat zij achter mij bleven. En dat, uh, ja, dat is gelukt en daar ben ik best wel uh, tevreden mee. Freek van der Wart is geblesseerd geraakt, maar maakt zich helemaal geen zorgen nog. Ook met het oog op de Olympische Spelen die toch al over een dikke maand beginnen in Sortie. De veldrijders zijn dit weekend in Rome, in de hoofdstad van Italië... dus voor wereldbekerwedstrijden. De vrouwen zijn dan net klaar, de mannen gaan daar straks nog van start. Jeroen Koster is hier aangeschoven, die heeft de vrouwenwedstrijd bekeken. En Jeroen, met Marianne Vos, die ook wel eens tweede wordt de laatste tijd. Hoe was dat vandaag? Nou ja, het was weer hetzelfde. Ik zou bijna zeggen, stop de persen, ze weet weer wat verliezen is. Ja. Ze werd toch redelijk reglementair uit de wielen gereden... in dit geval door Catherine Compton... op een troosteloze Ippodromo delle Capanella. Dat klinkt fantastisch. Ja. Het is om te huilen. Ze had een paar paaltjes neergezet op een, op een renbaan... ten zuidoosten van Rome. Er komt natuurlijk ook geen kip... Het, en je zegt het, het, natuurlijk ook geen kip. Want het is ja, een. Nee, het zit niet in, in de Er werd wel een Italiaanse derde, overigens, Eva Legner. Het zit niet in de van. En waarom die, zijn ze daar dan? Ja, omdat uh, Rome zich kandideert voor een wereldbeker. En de UCI dolgraag wil dat in diverse landen, niet alleen maar in Vlaanderen, uh, uh, aan veldrijden gedaan wordt aan cyclocross. Dan krijg je dus dit. En dan zetten ze paaltjes en linten op een. Uh, op een paardenbaan met een fantastische naam om te huilen. Heeft het ook nog het hele weekend geregend, dus het was loodzwaar. Dat hoort wel bij de sport. Dat hoort bij de sport, en daar had Vos het echt moeilijk mee. Na negen minuten waren de dames al los van de rest... want zo groot is het krachtverschil echt. En Catherine Compton en Vos, al jaren vechten die ook om de wereldtitel. Vos wint overigens om de wereldtitel altijd. Ja. heeft nog nooit een rechtstreeks gevecht verloren. Zesvoudig wereldkampioene... Ook in Louisville, in het land van een afgelopen jaar. Maar als Vos voor een zevende wereldtitel wil gaan in Hoogerheide, dat is op 1 februari... dan moet ze toch nog ergens uh, een, uh, uh, haar krachten zien aan te spreken. Want ze werd toch redelijk uit de wielen gereden. Het was zwaar en modder en een houdt van kracht. Maar dit is nog niet de Vos die we kennen. Want het is de derde wereldbeker op rij die ze verliest... na uh, Namen en Heus zonder. Zolder. Ook vandaag. Twee, wo en Wordt het gat tussen beide kleiner of groter? Nou... Is altijd moeilijk te zeggen Op op moment dat je hangt ook van de omstandigheden af, hangt, natuurlijk. Maar... maar ook op het moment dat het gat er is, dan knakt er dan iets bij diegene erachter. Als je tien seconden dan weet, Vos in de laatste ronde reed komt een weg, dan weet Vos dit wordt hem niet meer. Klassement maakt Vos ook niets uit, hè, omdat ze uh, Vos gaat na het wegseizoen, neemt ze altijd even een pauze. Ze heeft nu eerst in Valkenburg gereden, 20 oktober heeft aan een wereldbeker gewonnen. Toen even rustig. Ze zet hem op de spaarstand. Kleine uh, kiesten in haar buikholte verwijderd. Rustig aan. Het seizoen is nog lang. Ik heb andere doelen. En een van die doelen. Het grote doel om te beginnen is, de, is de, het WK in eigen land. In hoge Rijden. Daar is ze al eens wereldkampioen geworden. Dat wil ze graag weer. 1 februari. Er zit eerst nog een, een afsluitende wereldbeker. Uh, 26 januari in Nommé in Frankrijk. Dus ze heeft nog een aantal weken. is ook absoluut geen sprake van paniek. Ben je gek? Waarom nee, dat, dat je als, zeker niet. Marianne maar Marianne Vos, Vos die heeft grote doelen. Die wil weer wereldkampioen worden dus over een paar weken. Maar Marianne Vos wil ook echt elke wedstrijd winnen. Of Klopt. je nou terugkomt van een blessure of van een operatie of niet. Die wil winnen. Ja, maar die wil ook winnen met badminton op de camping. Ja. Of met biljart tegen ja. de vader. Dat, dat, Zo'n type is het. Maar hoe ondergaat zij dit dan? Want zij wordt niet zo heel vaak drie keer achter elkaar verslagen. Nee, Misschien dus... is dat zelfs wel nooit gebeurd. Klopt, maar als je zoveel hebt gewonnen... Dan laat je ook geen Joop Soetemelk complex aanpraten, natuurlijk. Want Vos is uh, Olympisch kampioen op de baan en op de weg. En weer, ja, dat is natuurlijk de Eddie Merckx van het vrouwenwielrennen. En als ze niet meedoet, heeft zo'n wedstrijd ook gelijk een hele andere lading. Zo'n zo veldrit, dan zegt iedereen ja, ze is er niet, dus wint dus, iemand anders. Ja. Uh, maar ja, en gaat er wel En nu wint iemand anders. En al drie keer achter elkaar en drie keer achter elkaar dezelfde. Klopt. Wat Zo denk we... jij? Maakt zij zich zorgen voor dat WK? Nou, dat denk ik niet. Ze weet dat ze nog moet verbeteren. Ze, ze heeft al wel gewonnen dit jaar. Hè? In Surhuisterveen, 2 januari. Daar was komt er niet. En Vos weet. Eigenlijk is ze pas twee weken bezig. Hè? Ze, ze maakt haar 2 op 22 december. We zijn eigenlijk pas twee weken verder. Maar dit is nou eenmaal de periode dat de veldrijders heel veel wedstrijden rijden. En ja, dan... dan je dus, en Vos moet nog uitbouwen. Moet haar conditie uitbouwen, uitbouwen, uitbouwen. Ze moet wat dieper kunnen gaan. Ze moet wat meer wattage kunnen leveren. En, en zie ze, je dat wel al in nou, de loop van de wedstrijden gebeuren? Of is het ook daar nog te vroeg voor? En dat zie je wel. Maar dat voelt Vos natuurlijk vooral zelf. En ook in training. En Vos weet... Iedere week word ik beter. En bij Compton moet je dat afvragen. Compton is bovendien 35. Dus houdt Compton dit vast. Gaat ze nog terug naar Amerika. Voor de nationale kampioenschappen of niet. Want dat is voor Compton een hele onderneming. Inclusief jetlag. Blijft ze hier. Ja, 1 februari is nog best ver weg. Als je bedenkt dat volgens pas twee weken bezig is. Is de weg naar het WK nog langer. Als de weg die ze nu heeft afgelegd. Ja, dat was de vrouwenwedstrijd. Jeroen, dankjewel. We spreken je straks weer voor de mannen. Die beginnen om drie uur. Ja. Oké. Okay. Uh, naar Dronten nu, daar uh, is vandaag het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen. Eerst voor de vrouwen en dan bij de mannen. De vrouwen zometeen om half drie. De mannen straks vanaf vier uur. En dat staat voor een groot deel in het teken van het overlijden zes dagen geleden van Sjoerd Huisman. Een van de beste marathonschaatsers die Nederland de afgelopen jaren kende. Sebastian Timmerman, goedemiddag. Uh, wat gaat goedemiddag, daar zo meteen gebeuren? Uh, er komt uh, een minuut stilte voorafgaand aan uh, de wedstrijd bij de vrouwen. Die inderdaad rond half drie uh, zal moeten starten. Ik denk dat dat ietsje later wordt. Want men is nog druk bezig om de baan te verzorgen. Nadat uh, de eerste divisie inmiddels heeft gereden. Uh, waar Tom van Beek trouwens won. Um, en je merkt het wel aan alles inderdaad. Dat deze wedstrijd nog in het teken staat. Natuurlijk in het teken staat van, uh, van Sjoerd Huisman. Die zes dagen geleden uh, kwam te overlijden. Uh, het is een sober toernooi. Er is niet al te veel. Opzwepende muziek tijdens de wedstrijden die we al gezien hebben. Uh, bijvoorbeeld de finish tune hè, die we ook kennen uit Radio Tour de France. Normaal galmt die bij zo'n Nederlands kampioenschap de laatste 10, 15 ronden door een stadion heen. Nou dat is vandaag in Dronten achterwege gelaten. Geen interviews door de speakers met de winnaars. En uh, dus een minuut stilte voorafgaand aan alle wedstrijden. Dus ook dadelijk bij de vrouwen en bij de herenwedstrijd. De A-wedstrijd die dus inderdaad rond 4 uur van start gaat. Zal de eerste ronde, de loze ronde worden gereden door de ploegenoten van Stuart Huisman uit de Ratson Elko ploeg. Zij zullen de eerste ronde voor het peloton uitrijden. Ja, en daarna zal er dus gereden gaan worden om de Nederlandse titel... straks ook bij de vrouwen, zonder Mariska Huisman trouwens, de zus, het zusje van... Um, zij heeft uiteraard andere zaken aan haar hoofd. En het zal toch ja, uh, interessant zijn om te kijken... bij, bij wie, er, wie er zin in heeft in zo'n ja. nationaal kampioenschap. Vrijdag natuurlijk de emotionele en, en zeer indrukwekkende... De herdenking gehad in horen Gisteren de uitvaart in de Slotenkring. Ja, dan moet uh, vandaag bij een aantal rijders die daar natuurlijk steeds bij aanwezig is geweest uh, de knop om. En ik kan me heel goed voorstellen dat er rijders bij zijn uh, die ook tijdens de wedstrijd straks met andere zaken bezig, uh, bezig zullen zijn. Dus het zal een uh, apart Nederlands kampioenschap zijn. Er is lang gediscussieerd uh, of dit Nederlands kampioenschap door moest gaan. En uiteindelijk na overleg met de familie dus besloten om dat, uh, om dat te doen. Dus dadelijk vanaf half drie. Ik denk dat dat ietsje later wordt trouwens. Want de baan wordt nog altijd verzorgd. Eerst een minuut stilte en dan het Nederlands kampioenschap bij de vrouwen. Waar Riks Meijer haar titel verdedigt. En daarna dus rond de klok van vier uur het Nederlands kampioenschap bij de heren. Met daar als titelverdediger Ingmar Berga. Half uurtje bezig inmiddels. Het handbal tussen Nederland en België. Richard. 10 minuten nog in de eerste helft. Nederland staat voor met 10 tegen 7. Had een ruime marge van 5 doelpunten verschil. Maar dat is door de Belgen alweer een beetje weggepoetst. Nederland nu in de aanval in Sittard. Met sluiters op middenopbouw. Speelt de bal naar Miedema. Dan gaat het snel rond in de opbouwrij van Schie. Komt uit de cirkel. België verdedigt vrij defensief. Dan wordt sluiters gelanceerd. Het bal en zijn bal wordt dan geblokt door De Wit. Een van de twee reuzen bij België in het middenblok. En dus gaat de bal over de achterlijn en mag Nederland een hoekwoord nemen. Inmiddels alweer gedaan door Jasper Adams. Via Sluiters gaat het dan opnieuw in de opbouwrij rond via Miedema. Miedema dreigt, speelt de bal dan weer terug naar de Kuiper, speler van Bevo. En dan is de ruimte bij Sluiters. Die wordt vastgepakt door de Beulen. En de Poolse scheidsrechters geven de Beulen een gele kaart. En ik denk ook een 7 meter. Dat is inderdaad het geval voor Nederland. Met 21 minuten dus op de klok in de eerste helft. Nederland moet eerste worden in deze pool. ...om door te gaan naar de allesbeslissende play-offs... ...met uiteindelijk de inzet van deze WK-kwalificatie Qatar in 2015 in januari. Verjans, de aanvoerder van Nederland, heeft de bal inmiddels in de linkerhand. De keeper van België staat klaar, dat is Jens Lievens, Uitblinker afgelopen donderdag, maar nu verslagen door de speler van het Duitse Noordhoorn. Verjans scoort voor Nederland en brengt het verschil weer terug tot 4. 11-7 dus voor Nederland en we hebben gespeeld... In Sittard, 22 minuten. Dit is Radio 1. Het is half drie precies. Mark Vissen met het nieuws.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 Met op een zondag in januari aandacht vanzelfsprekend voor wintersporten. Voor uh, olympische wintersporten zoals het bobsleeën. Esmee Kamphuis is op de zevende plaats geëindigd in de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Winterberg. Kamphuis ging met Judith Viss in de tweemansbop naar beneden. En gaf in twee runs ruim een halve seconde toe op de winnares die kwam uit Duitsland. Sandra Kiriasis. Ja, teleurstellend. Uh, ik denk dat we een super goede trainingsweek achter de rug te hebben. En waardoor we echt uh, ja, minimaal een top vijf en eigenlijk gewoon het podium in gedachten hadden. En uh, ja, helaas vandaag door omstandigheden niet gelukt. Wat waren dat voor omstandigheden? Ja, dat ik eigenlijk hartstikke ziek ben. <laughs> ja, dus uh, ja, dan wordt het lastig. En ja, de kracht die je normaal hebt, die heb je natuurlijk nodig in deze wedstrijd. Uh, hoe voelde je je daarbij? Ja, het is gewoon lastig. Als je vanochtend echt niks binnenhoudt, dan, uh, dan weet je dat je op de start wat gaat inleveren. Maar ja, complimenten aan Judith, want ik vind dat we vandaag toch nog een fantastische start hebben neergelegd. En uh, ja, goed, dan merk je toch dat je in de baan minder scherp bent. En uh, ja, in Winterberg is dat fataal. Ja Judith, het was inderdaad ja, een wedstrijd waar jullie weer een stapje wilden gaan zetten. Hè? Want het is een soort gestage lijn die jullie hebben uitgetekend. Ja dat klopt inderdaad. En qua resultaat is dat niet helemaal gelukt. Maar ik denk dat wij uh, ja, voor onszelf toch wel hebben laten zien dat we met deze omstandigheden, met een zevende plek, dat we wel echt de goede weg zijn ingeslagen. Precies, want het moet natuurlijk in het grotere plaatje ook passen. Hè? Het seizoen begon stroef, maar sindsdien heb je wel het idee dat je stappen zet. Ja, en ik denk dat we, nu is het natuurlijk een enorme teleurstelling, maar dat we uiteindelijk hier wel met een goed gevoel wegrijden. We hebben gewoon uh, van de week in een nog nooit zo goede trainingsweek gehad in de World Cup. Nog nooit zulke goede tijden neergezegd en zulke goede klasseringen. En het, het is natuurlijk wel training, maar ja, we hebben gewoon laten zien dat we er echt gewoon weer bij zitten. En uh, dat is eigenlijk denk ik het belangrijkste, dat iedereen weer weet, oké, okay, we zijn er wel. We moeten het alleen gewoon op de wedstrijd dagen even laten zien. Want merkten jullie dat er twijfel ging komen? Die van binnen niet, maar de resultaten zijn natuurlijk niet wat je hoopt... en wat je eigenlijk ook wel verwacht. En Het is niet echt een twijfel, maar je gaat wel op zoek naar manieren om het te verbeteren. Ja, en wat waren die manieren om te verbeteren? Ja, eigenlijk ja, klinkt heel stom, maar meer ontspannen sleeën. We hebben denk ik voor de kerst heel hard gezocht naar die prestaties... en uh, misschien wel te geforceerd bezig geweest. En uh, met de kerst goede gesprekken gehad met z'n allen. En eigenlijk bedacht, ja, zoals we vorig jaar bezig waren, gefocust, maar toch ook... Die ontspanning en het genieten van het sleeën, dat, dat bracht ons vorig jaar de prestaties. En uh, ja, die knop is omgegaan en het dat, dat lijkt te werken. Dus dat was een mentaal proces eigenlijk? Ja, ik denk dat we gewoon weten, fysiek zat het er gewoon in. De start zit er gewoon in, het sturen zit er in, het materiaal loopt, dat is het probleem allemaal niet. Alleen ja, op de wedstrijddag uh, lieten we het niet zien. En uh, ik denk nu dat we deze week hebben laten zien, dat we er gewoon absoluut weer bij horen. Maar ja, helaas vandaag pech. Okay, je zei, uh, de race wel wat twijfels natuurlijk her en der. Uh, ging dat misschien ook over het materiaal? Is deze Bob nog wel goed genoeg in het huidige veld? Nee, ik heb eigenlijk nooit uh, ja, een vertrouwensprobleem gehad met materiaal. De Eurotech uh, heeft een van de beste sleeën, uh, misschien wel de beste ter wereld. Dus uh, ik weet dat de slee gewoon loopt. En dat hebben we van de week ook laten zien. Uh, elke dag de hoogste snelheid in de training. Dus dat is het probleem niet. En uh, ik denk dat mensen alleen... Ja, om zich heen kijken en zien dat de nieuwe BMW-sleeën natuurlijk goed lopen... en dat wat andere sleeën goed lopen. En dan gaan mensen twijfelen. Alleen, uh, ja, dat is bij mij eigenlijk nooit het geval geweest. Uh, er zijn nog twee World Cups te gaan, hè, tot aan uh, de Spelen. Uh, jullie willen die lijn doorzetten. Uh, wat moet er nou gebeuren om jullie van plek 7 naar plek podium te krijgen? Nou, eerst gewoon weer fit worden. En ik denk, uh, ja, dan ga je meteen al twee, drie, misschien wel vier plaatsen stijgen... en dan zit je er gewoon weer bij. Dus... Uh... Vooral blijven doen wat, waar we nu mee bezig zijn, denk ik. Ja. Dat is het enige, fit worden. Ja, en nee, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik denk dat we, als we zo doorgaan zoals we deze week gesleten hebben... absoluut binnenkort gewoon weer op het podium staan. En uh, ja, goed, er komen een paar banen aan die we ook hartstikke leuk vinden. Zo'n Moritz, Keuningszee. Dus uh, ja, ik verwacht daar gewoon echt hele goede resultaten. De Bobsleesters Esmee Kamphuis en Judith Viss spraken met Edwin Cornelissen.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 Searching for greatness I smell it on my face I want to bathe in cream my swim the length of the Milky Way I want to be brilliant I want to be sweet I want to kiss the astronauts When they salute to me Me, me, me I got my signals crossed It's overwhelming I'm all alone and I can't get back yet, I'm back with my wonderlust. I got my signals crossed. It's overwhelming because I'm all alone and I can't get back yet, I'm back with my wonder, back with my wonder, back with my wonderlust. Wonderlust dat was R.I.M. Nederland tegen België. Handbal in Sittard. Richard van der De Laatste minuut van de eerste helft is ingegaan. Het is vechten voor ieder punt hier vanmiddag in Sittard. Soms letterlijk. Nederland stopt veel energie in deze belangrijke wedstrijd tegen België. Het staat 14 voor Nederland. 10 voor België dat nu in het wit in de aanval is. Nederland verdedigt met zes spelers die van links naar rechts bewegen. Met de aanvallers van België. Nu de aanval opgezet via de beulen. En een prima reflex van Mike Tadij. De keeper van Nederland die halverwege de eerste helft steeds beter is gaan keepen. En dan is het ook meteen rust in Sittard en leidt nederland Dus halverwege deze WK kwalificatiewedstrijd met 14-10 tegen België. En kunnen we concluderen na een half uur handbal... Dat Nederland in elk geval het een stuk beter doet dan afgelopen donderdag in Hasselt.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 The news of the world We got in the house like a pigeon from hell. Oh, sending our eyes and descended like flies. We put us back on the train. Yeah.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 Kerstplaten van de Pretenders kunnen weer de kast in voor een maand of elf. En vandaag doen we het met Back on the Chain Gang. In Dronten is inmiddels bezig de dameswedstrijd van het NK Marathon schaatsen. Sebastian Timmerman. Een paar rondjes zijn we onderweg naar de minuutstilte. Ten nagedachten is dus aan de afgelopen maandag overleden... Sjoerd Huisman is het peloton bij de vrouwen begonnen. 66 vrouwen strijden om de Nederlandse titel. Mariska Huisman, het zusje van dit seizoen al winnares van drie wedstrijden. In de KPN Cup is er uiteraard niet bij. En haar ploegenoters van de ploeg met de prachtige naam... Beter Open Haard Hout... Maken, probeer althans de wedstrijd in het begin een beetje hard te maken. Lisa van der Geest hebben we onder andere... Op rijden gaat nu ook mee samen met Lisanne Soumanta. De dame die vorig seizoen ja, als eerste over de streep kwam. Maar dat vallend deed, weet u nog. En daar toen voor werd gedisqualificeerd. Werd teruggezet. Titel ging naar Meijer, Was een hoop om te doen. Diezelfde Lisanne Soumanta. Ook een ploeggenote dus van Mariska Huisman. Rijdt op dit moment in derde positie. Probeert ook mee te springen. De wedstrijd een beetje hard te maken aan het begin van dit Nederlands kampioenschap. Dat met vijf ronden is ingekort. Hadden 75 ronden moeten rijden. Er staan uiteindelijk 70 ronden. Of er bij het vertrek op het rondebord. En nu is het de ploeg van Elma de Vries. De ploeg van MKB6. Die het heft in handen neemt. De ploeg ook waar Karin Kleibeuker voor rijdt. Een van de favorietes voor vandaag. Kleibeuker vorige week. Of afgelopen maandag was dat natuurlijk. Uh, gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Van Sochi op de 5 kilometer. is een van de favorietes voor vandaag. Samen met Riksmeijer Meijer natuurlijk. De kampioenen van vorig jaar. Met Voske Tama van de Wal. En ook met Irene Schouten. Een goede bekende van de familie Huisman en een dame die over uh, misschien wel de snelste eindsprint beschikt. Dus mocht het tot de sprint komen moeten we Irene Schouten hoog op de lijstje zetten. En zij zal uh, ongetwijfeld willen winnen voor Elma de Vries. Neemt op dit moment het heft in handen, voert het tempo weer op als er nog 63 van de 70 ronden te gaan zijn. Kortom, we zitten nog in de beginfase van dit Nederland ka Nederlands kampioenschap Marathon Schaats. de vrouwen in uh, Dronten waar het koud is, waar het intiem is en waar het nog een beetje stil is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 Forever in my mind The same boys still getting in trouble Oh, how we love to bend the rules The same old friends still hanging in the courtyard But this time to pick their children up from school <laughs> Never had a boring day There was always something cooking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 Forever in my mind What I'd give for just another day Of innocence I trade my mind If only it were just to run away From all these lies time, good old time. Everything's still the same except the time, except the time. Memories Alan Clark was dat met Good Days. Hoe is het toch met Munir El Hamdoui? Zijn zo van die levensvragen die je ineens kan hebben. De voormalig voetballer van het jaar en topscorer van de eredivisie toen hij bij AZ speelde. En na zijn conflict bij Ajax vertrok hij naar Fiorentina. Daar kwam hij niet uit de verf. En tegenwoordig speelt hij bij het Spaanse Malaga. Maar ook daar loopt het niet naar wens. En dat na een spetterend begin van dit seizoen met een hat-trick in de wedstrijd tegen Rayo Vallecano. Inmiddels zit El Hamdoui al maanden niet meer bij de selectie. Een reportage vanuit. And Rond de wedstrijd tegen Atletico Madrid van Ragnar Niemeyer. El Kandawi dentro del área, sigue el Kandawi. Gol! Del Málaga del 66! Es el hat-trick de Munir el Jandawi. Excelente el movimiento. Ik ben niet een man die zegt, ik ga that dat kind soort of goals of iets. Maar ik ga meer doen dan mijn best. Dus ik ga alles geven. Het werd 5-0 tegen Rayo Vallecano en hij scoorde er dus 3. Maar daarna werd het al heel snel stil. En de laatste tijd is er weinig meer van de Marokkaanse Rotterdammer vernomen. Uh, Schuster, Bernd Schuster, zei dat Handawit uh, is feit. Feit is gordo. Hij is feit en. Schuster en Hamdawi. no feeling. Mijn collega van de Spaanse radio probeert uit te leggen wat er aan de hand is. Trainer Bernd Schuster heeft vorige week op een persconferentie laten weten. dat El Hamdawi te zwaar is. zeker 5-6 kilo. Dat moet eraf en anders komt hij niet meer aan spelen toe. Hoe gek dat ook mogen klinken. De van de bus van Malaga, anderhalf uur voor de aftrap, voor het duel tegen topclub Atletico. Applaus van de supporters in het lichtblauw met witte tenue, maar geen Mounir Hamdawi dus in de bus. Ook vandaag niet. Uh, we don't know why uh, this situation. Do we don't understand this situation. Uh, can this uh, end in a good way? Kan uh, dit nog goed eindigen, Of is het over for him here? I think that uh, this, uh, uh, this situation is, is, is not possible uh, to the end of the, of the championship, of the Campeonato. But uh, now Erhandawi is training with the rest of the team and, and perhaps uh, this team uh, need Erhandawi. En daar komt de bus aan van de tegenstander Atletico. Met onder meer oud-ajoxid, al de wereld aan boord. Middelvingers gaan omhoog. En er is gefluit. Voor de partij van de 3 nummer 13. 3, 2, 1, 3. Tijdens de wedstrijd blijkt al snel dat Atletico meer snelheid, meer techniek en meer raffinement in de ploeg heeft. Malaga heeft het heel zwaar en creëert nauwelijks kansen. O'Han Hamdawi had niet meer staan, zou je zeggen. Een goede wedstrijd is het niet Malaga-Atletico Madrid, maar de ploeg die een outsider is voor de titel Atletico wint. Door een doelpunt 20 minuten voor tijd. En na afloop wacht ik in de catacombe op Tobi Alderwereld. De oudspeler van Ajax. En ik stel hem de vraag of hij zich ervan bewust was... dat hij tegenover een oud-ploeggenoot had kunnen komen te staan vandaag. Want ze speelden samen bij Ajax in Amsterdam. Nee, totaal eigenlijk niet. Hoezo? Nee. zo? Nou, dat vertelt misschien wel het verhaal van El El hier. Ja, inderdaad. Uh, nee, ik had het er ervoor niet over nagedacht. Ik dacht, nu heeft het zicht. Uh, brandt er een lampje bij mij in mijn hoofd. Maar uh, nee, dat, dat had hij kunnen. je ja. weet niet wat, uh, wat zijn situaties. Heb je hem gesproken, gezien? Ik heb hem totaal niet gesproken en ook totaal niet gezien, dus uh, daarom, daarom is het ook, uh, ook niet opgevallen. Vertel eens even, uh, gewoon in een notendop, wat staat jou bij van de Mounir Alhamdaoui van Ajax? Wat was dat voor een speler en voor een mannetje? Ik denk dat hij met heel veel vertrouwen kwam uh, in de eerste wedstrijd Er zijn klasse liet zien. Suarez Suarez. Bayern uit de <middels> In het dak van de doel. Prachtige aanval van Ajax met een hoofdrol voor. Ja, natuurlijk voor Luis Suarez. Maar toch ook heel vrij afgemaakt door Mounir Hamdaoui. Hier Porti Alessandro Nesta. Alsof Nesta meedoet aan een van de schoolvoetbaltoernooi. En dan. De... Ja, je ziet, Ja, die er weinig zo bewegelijk zijn en zo'n scorend vermogen hebben en techniek zoals hem. En, Daarom is het jammer dat hij bij sommige clubs ja, zo terecht komt, want denk, als voetballer zijnde, en zelfs als mens, hoe ik hem gekend heb, uh, ja, hij is een hij een hele goede persoon. Ja, dan kom je eigenlijk weer bij de wedstrijd, ze hadden hem wel kunnen gebruiken, lijkt mij. Wat, wat, wat zag jij voor ploeg tegenover je? Ja, die toch vrij compact was, want ze wisten dat wij natuurlijk voor die veel kwaliteiten hebben en uh, die toe een beetje spel, eigenlijk hetzelfde als ons hopen op, uh, op een counter en kunnen uitbreken. Uiteindelijk werd het nog gevaarlijk lange ballen, eh, eh, maar ja, uiteindelijk eh, ja, hebben ze misschien wel een klasse speler nodig. Pellen, Elam Dawi. Begin van de tweede helft. Hij zit erin. Hoe kan die bal erin? Die kan er helemaal niet in. Hij zit er wel in. Uit vervlogen tijden en u kreeg het inmiddels door. We hadden goede hoop, maar van Malaga mocht El Elhamdoui uiteindelijk geen interview geven. Want voetballers die niet spelen, mogen van de club niet met de pers praten. Verslaggever Ragnar Niemeyer is daar in Zuid-Spanje ook om de Nederlandse ploegen te volgen... die daar hun trainingskamp hebben opgeslagen als voorbereiding op de tweede helft van de competitie. En daar hoort u de komende dagen meer van. Ah,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 De Beatles, Eleanor Rigby. Tweede helft van het handbal tussen Nederland en België. WK-kwalificatie, Richard. 14-12 voor Nederland. 3,5 minuut gespeeld in de tweede helft in Zuid-Limburg. Nederland moet dit duel gaan winnen om nog in de race te blijven voor de eerste plaats. Alleen de eerste plaats stelt om de beslissende playoffs te halen in juni. Nederland had een goede eerste helft gespeeld, Maar nu in de eerste minuten van de tweede helft toch een beetje van slag is. Nog geen goal heeft gemaakt. België wel 2 en nu is er weer knullig balverlies van Nederland. Gaat België er vandoor en is dit een overtreding van Luc Steins en een 2 minuten tijdstraf. En dat is inderdaad... Terecht en een de 7 meter dus ook voor België. Omdat er sprake was van een open kans. Met alleen nog Mike Tadij, de keeper van Nederland, voor de beulen. En dat levert dus nu voor België een strafworp op. 4 minuten exact gespeeld. 14-12. Belangrijk moment toch in de wedstrijd en het wordt 14-13. Nederland had in de slotfase van de eerste helft een maximale voorsprong van zes doelpunten. En die voorsprong is dus weg. Het is 14-13 en het Nederlands team kan dus weer opnieuw beginnen. Het moet het ritme weer zien te vinden van de eerste helft. Waarin de dekking goed stond en waarin het aanvallend ook bij Vlagen zeer goed liep. Maar nu heeft Nederland het even moeilijk. Is het Miedema die de ballen op middenopbouw bal rondspeelt. Schagen komt vanuit de hoek. Er zit veel beweging nu in het Nederlands spel. Ferriand speelt. De bal terug naar Miedema. Maar de Belgen verdedigen agressief en goed Miedema nu met de paas naar de cirkel. Maar dan is het van Schie weer. Die mist. En liefens is dus de winnaar in dat duel. België beter begonnen in het begin van de tweede helft. 14-13. Zo direct in ons volgende uur ook aandacht voor WK-kwalificatie volleybal. Nederland speelt tegen Cyprus. En ook dat oranje moet winnen. En eigenlijk met 3-0. Graag tot zo.